Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na urenlang moeizaam overleg is een kabinetscrisis over Irak afgewend. Premier Balkenende stuurde gisteravond rond 10 uur een brief naar de Tweede Kamer over de commissie Davids. En de Kamermeerderheid neemt genoegen met de inhoud. In de brief herkent het kabinet dat met de kennis van nu... in 2003 een beter volkenrechtelijk mandaat nodig was geweest... voor de inval in Irak. Dinsdag nam Balkenende tot woede van regeringspartij PVDA... nog afstand van de passage daarover in het rapport van Davids. De premier schrijft nu dat de Nederlandse regering destijds vond... dat de resoluties van de Veiligheidsraad een toereikende grondslag vormden. Maar dat standpunt heeft in de internationale gemeenschap... onvoldoende steun gevonden, schrijft hij. In een urenlang kamerdebat, dat nog steeds loopt, voegt hij eraan toe dat hij met de inzichten van nu destijds anders zou hebben gehandeld bij de steun van de inval. Maar hij wilde niet zeggen dat hij toen een verkeerde beslissing heeft genomen. En hij neemt ook niets terug van zijn verklaring van dinsdag. Het gemeentebestuur in Amsterdam erkent dat het besluit tot aanleg van de Noord-Zuidlijn niet aan de Raad had mogen worden voorgelegd. Wethouder Gerson zei vanavond tegen de Raad dat er in 2002 al genoeg informatie was, maar dat een goede analyse ontbrak. De Amsterdamse gemeenteraad debatteerde de afgelopen avond over het kritische onderzoeksrapport over de besluitvorming rond de metrolijn. De aanlegkosten van de Noord-Zuidlijn waren aanvankelijk voorzien op 1,4 miljard euro. Nu is de verwachting dat de kosten oplopen tot ruim 3 miljard. De metrolijn moet in 2017 klaar zijn. Dan het weer nog: vannacht bewolkt en kans op wat lichte winterse neerslag. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. Overdag bewolkt en nevelig. En op de meeste plaatsen droog en in de middag lichte dooi. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Het ritme van GFM op tv, radio en internet. GFM. Let nu de nacht. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night...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 and that put your mouth on my, my. I just didn't know what to do. I just didn't know.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 Ik vind je